Dit is Jeroen kwam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse congres heeft een plan van president Obama goedgekeurd om gematigde syrische rebellen te gaan trainen en bewapenen. Zo moet de terreurgroep Islamitische Staat worden teruggedrongen. In de Senaat was een ruime meerderheid voor. Gisteren ging het huis van afgevaardigden al akkoord. Opvallend is dat de democrat Obama de steun kreeg van enkele Republikeinse politici, maar juist niet de steun had van enkele partijgenoten. Tegenstanders zijn bang voor een nieuwe oorlog in Irak en zeggen dat eerst landen in de regio meer moeten doen. In een eerste reactie benadrukte Obama opnieuw dat er geen grondtroepen zullen worden ingezet in Irak of Syrië. Ebola bedreigt de wereldvrede, dat schrijft de VN-veiligheidsraad in een speciale resolutie die unaniem is aangenomen. De VN roept landen op meer artsen, veldhospitalen en medische noodhulp beschikbaar te stellen. VN-secretaris-generaal Ban vroeg landen een voorbeeld te nemen aan de Verenigde Staten die 3000 militairen leveren. Om de ziekte te bestrijden komt er een speciale VN-missie die zieken moet gaan behandelen en de getroffen landen moet helpen met essentiële diensten. Ban waarschuwde dat de gevolgen van ebola bijzonder ontwrichtend werken in de getroffen landen. Zo is de gezondheidszorg in Liberia plat komen te liggen door de uitbraak waardoor er meer mensen aan reguliere aandoeningen sterven dan aan ebola. In Schotland is het tellen van de stemmen begonnen na het referendum. Zo'n 4 miljoen schotten konden de afgelopen dag voor of tegen onafhankelijkheid stemmen. De uitslag is waarschijnlijk komende ochtend bekend. PSV heeft in de poolfase van de Europa League de eerste wedstrijd gewonnen. In Eindhoven versloeg PSV het Portugese Estoril met 1-0. Feyenoord verloor in Spanje met 2-0 van Sevilla. Het weer in het oosten en noordoosten kan op buien. Het is 15 graden. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Maar verspreid over het land is ook een bui mogelijk. Het wordt 23 graden bij weinig wind. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. the